zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump is vandaag in Israël en bij de Gaza top in de Egyptische badplaats Sharm el sheikh Daar zijn meer dan twintig leiders bij aanwezig, onder wie demissionair premier schoof. Aan boord van zijn presidentiële vliegtuig zei Trump tegen journalisten dat de oorlog in Gaza voorbij is. Afgelopen week gingen Israël en Hamas akkoord met de eerste fase van een plan over een staakt het vuren... en de uitwisseling van gijzelaars en Palestijnse gevangenen. De verwachting is dat in de vroege ochtend de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten... Het ministerie van Economische Zaken heeft ingegrepen bij chipfabrikant Nexperia. Het ministerie zegt dat er ernstige bestuurlijke tekortkomingen waren bij het bedrijf... ...dat zijn hoofdvestiging heeft in Nijmegen en in 2019 werd overgenomen door het Chinese concern Wingtech. Met het besluit voorkomt het ministerie dat chips naar het buitenland verdwijnen... ...en niet beschikbaar zijn in een noodsituatie. Het bedrijf kan bij de rechter bezwaar maken tegen de maatregel. De 49-jarige vrouw uit Hoofddorp die afgelopen week werd ontvoerd is terecht. De politie zegt dat ze zondagavond in goede gezondheid thuis is gekomen. Ze werd afgelopen woensdag ontvoerd. Volgens de politie had haar ontvoering te maken met een conflict tussen internationale harddrugscriminelen. De afgelopen dagen zijn zes mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de zaak. De vrouw werd gebruikt als drukmiddel. Waar ze werd vastgehouden en hoe ze is teruggekeerd is niet bekendgemaakt. Nederland en Polen gaan in WK kwalificatiegroep G uitmaken wie zich direct plaatst voor het WK voetbal van volgend jaar... Oranje won gisteravond met 4-0 van Finland. Polen was daarna met 2-0 te sterk voor Litouwen. Nederland heeft nu 16 punten. Polen volgt met 13 punten. En Nederland en Polen spelen op 14 november nog tegen elkaar in Warschau. Het weer, het is bewolkt en vrijwel overal droog. Het koelt af tot 13 graden. Ook de komende dag is het bewolkt. En vooral in het noorden is de zon soms even te zien. Het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Dear FM ZFM What does it mean? Why, well, it's the study of the chemistry between you and me. You got the biology, that's e i v -E Your body is calm next to me, you got that sensuality. And now I love what you do when you do what you do. You got me I'm you right here <clears throat> uh, You yeah, see, love is like a <clears throat> And I know what you do When you do what you do You got this in the groove When you move all to to be with you.